Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De omicron variant van het coronavirus duikt op steeds meer plekken op. De Britse gezondheidsminister zegt dat er in Groot-Brittannië... twee gevallen van de nieuwe coronavariant zijn vastgesteld. En Omicron is waarschijnlijk ook al in Duitsland, zegt de minister van Sociale Zaken daar. De nieuwe mutatie is nog niet vastgesteld in Nederland... De GGD's benaderen iedereen die vanaf maandag teruggekomen is uit Zuid-Afrika om zich te laten testen. Het gaat om zo'n 5000 mensen. De politie en ME hebben in Amsterdam een kraakpand ontruimd. Het pand is een leegstaand hotel en werd een aantal weken geleden gekraakt na een van de woonprotesten. Het is voor het eerst sinds jaren dat een kraakpand wordt ontruimd, want kraken is sinds 2010 verboden. Het is voor starters bijna onmogelijk om aan een huis te komen, of dat nou koop of huur is. En dus hebben ze in Ridderkerk in Zuid-Holland iets nieuws. Huizen van zo'n 50 vierkante meter die al gebouwd en al op hun plek worden gezet. Een uitkomst, zegt de directeur van het project. Wat we hier zien is wel bijzonder, denk ik. Er is net een woning neergezet die in zes dagen in de fabriek gebouwd is. En die is daar op de fundering geplaatst door het plaatsingsteam. En de kraan die koppelt hem nu af om de volgende drie woningen neer te gaan zetten. De huizen hebben al een keuken, een badkamer en toilet. En huren kan vanaf 630 euro. Buren weten niet wat ze zien. Eerst is er niets en een paar uur later staan er vier complete huizen. Ja, heel bijzonder dat dat zo kan. wel ja, een vrachtwagen wordt het gebracht dan wordt het ineens gehezen en dan staat er ineens een huis. Dat hebben we nog nooit zo gezien. Dat, dat dat kan. Er komen in totaal 32 huizen op het veld in Ridderkerk voor mensen vanaf 27 jaar. En inschrijven kan vanaf januari. Dan nog het weer. Vanavond regen en ook kans op winterse buien. waardoor het lokaal soms glad kan zijn. Het wordt opnieuw zo'n 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A1 namers voor het Amsterdam. Tussen de knopen de Muiderberg en staat 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijshoek is dicht. Bovendien is dit weekend de A9, de weg afgesloten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen nieuw en Hoogmade 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ik pluk de mooiste ster uit het heelal.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 voor ons al zoveel jaren, muziek maakt er ons heen. En vrienden voor het leven, muziek maakt er ons heen. rock and roll Yeah, ja, je wat the fuck, is dat alles wat je kan? Draai wat alles voor de cheeky man, schat, het maakt niet uit, want ik grijp je nu meteen. Want als ik jou zie staan, oh, wat ben je fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benauwd. Ja, yeah, staat er zeker op mijn benen, ook wees in mijn bol. En jou zie ik straks ik zo and roll. Want als Oh, je bent zo stout. Fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benad. Yeah, staat ze zeker nog mijn benen, want wees in mijn boog. En jou zie ik seks, drugs en rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. About. Want als ik jou zie staan, krijg ik het Spaans benauwd ja, staat dus zeker op mijn benen, wat wees hier in mijn boot En jou zie ik seks, straks zo wat weer een Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout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 Oké, okay. dus ik blijf bij mezelf en heb het vertrouwen, want de waarheid die boeit met. het Twijfels die blijven, soms heb ik spijt, maar dat er bij mij, wat jij van me vindt en op dat je zint, dat ik er zijn.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 Beep.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 We zien je niet omdat je mij... Ik was mezelf kwijtgeraakt als uit de nacht Ontwaakt komt dan schaam ik me wat ik in al die tijd heb gedaan. Oh Julia, je hoort bij mij.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 jong Ja, jong check op zijn plek tot de ochtend. Niet gek, doe je dans, de tochten. Jouw rek is bekend, mee bezochte. Zo vies, net een groei voor de kosten. Heel fris in de wit, laat het flapperen. Wild fris in de bek, laat het klapperen. Best juice, ik voor vlees maak het sapigen. In pet met je seks maakt het grappige. Wow, voor mij zo gewoon. dames met vriendjes in mijn telefoon. Ik Een. Pull up met de kening, kom niet alleen, sta in de cel van.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 Honey bitches cooking at the squad saying oh my god please the guys when the drop yeah oh my god honey bitches cooking at the squad saying oh my god please oh, wow. the guys when the drop yeah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 Ik heb de weg weer teruggevonden, maar met jou was ik die wijd. Achteraf gezien, was het met jou een verloren tijd.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 Alweer met mijn vrienden op pad, hem dus niet te bereiken. wanna make you mine, pick up your mind, baby, come and wine. VVS-stones in the club, ik shine. 10K in my goal, yeah. Spend it in a day, then I go hard. Bleed for the fan, doe ik zo hard. Run my money up to buy a joke. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6.